Slamm PhoneFuck. Tien overal, vacht. maandagochtend. Het is weer tijd voor het moment waar je over mee moet kunnen lullen. Elke dag de Slamm PhoneFuck. Bekende Nederlanders, onbekende Nederlanders. Iets minder bekende Nederlanders. Ze gaan allemaal de zijk in. Wij lazen het bericht, he, spelletjes Leo... dat uh, we allemaal als Nederlanders een nieuw bankrekeningnummer krijgen. En ik ben net gewend... Aan die van mij. Ik kan het altijd zo slecht onthouden, dan moet je toch je bankrekening Jij hebt, je je hebt heel zet. slecht die nummers. Ja, ik kan mijn pincode niet onthouden, ik kan mijn bankrekeningnummer niet onthouden, moet ik altijd mijn pasje pakken om te kijken wat het ook alweer is. En net nu ik het een beetje in mijn hoofd heb zitten na een jaar of zes hetzelfde bankrekeningnummer, krijgen we allemaal een nieuw bankrekeningnummer. nummer. heeft ermee te maken dat Europa allemaal dezelfde soort bankrekeningnummers wil. Dat is makkelijker nog zo. Ja. Dan vraag ik me alleen af, kan je dan de Nederlandse bank bellen om je eigen favoriete rekeningnummer te reserveren? Dat het gewoon voor mij ook makkelijk wordt om bijvoorbeeld een heel kort bankrekeningnummer. Oh, nou, dat huh? hebben we even geprobeerd, dus even kijken. Goedemorgen, de Nederlandse Bank met Toebert Surk. Uh, goedemorgen, hallo, met Gaardhuis. Ik heb een, uh, een vraag, ik lees net in de krant dat we allemaal een nieuwe uh, bankrekeningnummer krijgen. Mm -hmm. En ik dacht, ik ben er altijd redelijk te laat bij met dat soort dingen. Ik dacht ik bel alvast eventjes, nu het uh, net bekend is. Ik uh, had graag één dan gewild. Uh, wat had u gewild? Eén. Hoe, wat bedoelt u, Eén, één rekeningnummer? En nou, ik neem, ik neem aan dat de, dat de nieuwe bankrekeningnummers gewoon worden uitgeschreven. Um, dat houdt als het daar niet in dat u een geheel nieuw rekeningnummer krijgt, maar dat er ja, meer aan de aandacht wordt gebracht op welke manier u uw e-bank kunt achterhalen, Want het zal namelijk wel vaker opgevecht worden. Ja, en, um, dat maar één is niet meer vrij. Hoe bedoelt u, één is niet meer vrij? Nou, omdat er toch een soort van nieuwe uh, nummers uit worden gegeven, nieuwe rekeningnummers. dacht ik, uh, ik claim alvast één, leg ik vast bij u, registreer ik. Nee, zo dus gaat het niet. Gewoon ja, het is nummer 1. Dat u het huidige rekeningnummer invoert, ja. we hebben een, nieuw, een nieuwe website daarvoor ja, ja. En daarvan kunt, wordt de IBAN... Dus één is al is eigenlijk dat is niet mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk. En, nee. en twee, ben ik daar ook al te laat mee. Er geldt niet wel een regeling dat u een uh, dat u een nieuw rekeningnummer krijgt. Nee, maar het hoeft ook niet een heel nieuw rekening. Het is gewoon één. één ik ben altijd redelijk vergeten dat ik mijn pincode niet eens meer. Dus als het meer dan één cijfer achter, achter de komma is of achter elkaar, dan ben ik het kwijt. Nee, zo gaat het niet. Het is zo dat u met de rekeningen waarmee u bij waar, euh, met de rekeningen dat u bij een bank aanhoudt, ja. is er een bepaald systeem ja. waarbij u uw rekeningnummer invoert. Invoert, ja, daarom, is... daarom dacht ik van als het dan een lekker kort nummer is, dan hoef ik het niet, hoef ik niet zoveel ja, in te voeren, ben ik het ook niet zo kwijt. Dus twee is ook niet drie, eventueel. Het is niet mogelijk om een geheel nieuw rekeningnummer te krijgen. Dat maar dus het is maar dan... één, het is maar één nummertje, hè, vraag ik om. Hè. Eventueel, drie, vier, misschien vijf. Het is, het blijft uw huidige rekeningnummer. Het, dit wordt alleen langer. Nog langer. Dat klopt, want, het, want een IBAN bestaat uit een landcode en een bankcode. Ja. En dat wordt eraan toegevoegd als er wordt als er om de Ja, e dus gewoon bepaart. 1 NL ABN AMRO, zeg maar. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. nou, dan wil ik die 1 NL ABN AMRO. Schrijf dit maar op, Gaardhuis en ik woning. Als ik hem kon te ja. dat ja. staat alvast bij de banken. Dat kunt u niet. Dat staat alvast bij de bank. Nou, helemaal fantastisch. U kunt dat niet zo, uh, zo wijzigen. Nee, maar het staat alvast bij de bank, zegt u. Maar begrijpt u wat ik. Wat ja, ik zeker. Zei? een uh, NL, ABN staat alvast bij de bank. Fantastisch. Mag ik u bedanken? Ik geef niet aan dat het daar vast staat. Zegt ik u heb net? Het over, in zijn algemeenheid over de IBAN zelf. Nou, de informatieverstrekking is, IBAN... is wel eens helderder geweest bij de Nederlandse bank, moet ik eerlijk zeggen hoor. Het IBAN-nummer bestaat uit een landcode. Ja, landcode, en een landcode, ja. ja. Dus landcode, de landcode is NL. Inderdaad. Ja. Daarmee bevestig ik niet dat, voor, dat het voor ibm nummer 01 is. Maar het nee, niet 01, dat zijn er alweer twee. Ik wilde gewoon alleen de 1, zeg maar, zonder de 0-0 volgend. Je kunt daar zelf geen wijziging in aanbrengen. Nee. Dus ik blijf gewoon dan met die 1 zitten in principe. Ik kan dat niet meer later zeggen van ik, ik switch naar 4, ik heb minder met 1. Dat gaat dan niet. Nee. Nee, dat gaat niet. Nee, hou ik het bij de 1. Dank u wel, zover. Oké, okay, graag gedaan. Dag, mevrouw, dag. Slimme phone fuck